Eén uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Europese Unie is bereid Griekenland via subsidies extra geld te geven voor de werkgelegenheid en het versterken van de economie. Daarvoor zou een bedrag van 1 miljard euro versneld moeten worden vrijgemaakt. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft dat gezegd op de EU-top in Brussel. Op de EU-top werd zware druk uitgevoerd op Griekenland om de afgesproken bezuinigingen en hervormingen door te voeren. Alleen dan willen de EU-landen praten over meer financiële steun, zo in een verklaring van de EU-leiders. Volgens de Griekse premier Papandreou is zijn land bereid zich aan alle beloften te houden. als de EU de wil toont om zijn land te helpen uit de problemen te komen. De nieuwe Portugese premier Coelho was in de economy class naar de EU-top in Brussel gevlogen. De premier wilde zo het goede voorbeeld geven. Ook Portugal heeft grote financiële problemen. Bij Arnhem is de internationale trein naar Kopenhagen ontruimd geweest. De aanleiding was de vondst van een verdacht pakketje. In het toilet lagen twee pakketjes die met een draad verbonden waren. Een man heeft zich die zich verdacht gedroeg is aangehouden. De explosieve opruimingsdienst heeft de pakketjes onderzocht. Er bleek marihuana in te zitten. De trein heeft ongeveer een uur stilgestaan. Een islamitische basisschool in Amersfoort roept een aantal leerlingen op... het matje wegens wangedrag bij een rouwstoet. meldt het tv-programma Uitgesproken EO... Leerlingen juichten hard toen de rouwstoet een paar dagen geleden voorbij kwam en staken hun middelvinger op. De school kreeg daarna telefonische bedreigingen. Die komen mogelijk van mensen die het hinderen van de rouwstoet niet waardeerden. De politie houdt de omgeving in de gaten. Het weer vannacht vooral langs de kustbuien. Overdag buien in het hele land, in de middag in het westen ook wat zon. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo. Dit is Radio 1. CRV, Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. welkom terug bij Casa Luna. Het, het tweede uur, het uur van de luisteraar. Uh, en uh, de vraag die wij daarbij geformuleerd hebben is... Uh, in wiens huid... Zou u wel eens een tijdje willen kruipen? En dat heeft te maken met het gesprek dat uh, we in het eerste deel hadden. Dat ging over Don Quixote van La Mancha. Eigenlijk een edelman, hè? Alonso Kegana. Die werd Don Quixote. Die, uh, ja, die, die kroop dus als het ware in de huid van een dolende ridder. Ja, en De vraag is nu in wiens huid. Zou u willen kruipen als u uh, de keuze had? U kunt bellen 0800-1121. 0800 -1 -1 -1. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, naar hashtag Casaluna. Dan moet ik wel zeggen dat ik de mail nog niet helemaal heb kunnen openen. Dus daar ga ik zo meteen wel even aan werken. Maar aan de telefoon heb ik Filip. Goeienacht. Goeienacht. Nou, wie zou je willen zijn, Filip? Nou, uh, ik heb er even over nagedacht. En uh, ik denk dat ik het wel leuk zou vinden als ik uh, Karel Terlinde... Uh, dus een uh, tijdje zou mogen zijn... De, de dominee die Willem-Alexander in Maxima getrouwd heeft. Om ja, de, de, de hofpredikant, uh, geloof ik. Uh. Ja, ja, precies. En waarom hij? Uh, nou, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik denk dat ik zelf ook al uh, geïnspireerd uh, mens ben... door wat ik heb meegemaakt en zo. En, en uh, ik vind het heel leuk om uh, na te denken over... Uh, ja, uh, wat dus uh, hemel en aarde is. Ja. En uh, ja, ik vind, uh, ik vind het heel bijzonder wat, wat, wat, er, wat er gebeurt zo rond het uh, Koningshuis bijvoorbeeld en de invloed die ze hebben uh, zeg maar in de media en zo. Ja, ik vind het wel, uh, vind het wel interessant. Maar dan, uh, maar dan zijn je verschillende dingen, dus je vindt het Koningshuis interessant, nou, maar ook nadenken over hemel en aarde? Over, uh, ja, de Wat is dat voor inspiratie die je hebt? Ja. Hoe zou je dat, wat, wat, wat... Ik ja. denk toch uh, een, een inspiratie die uh, gebaseerd is op, uh, ja, op, op, op, uh, op God, zeg maar, dat soort dingen. Je gelooft in God? Ja, ik geloof in God, ja. ja. En, want jij zei dat heeft ook te maken met allerlei dingen die ik meegemaakt heb? Ja, ja. Wat voor dingen zijn dat? Dus je zou al een tijdje domineer willen zijn. En dan uh, met name uh, Karel de Linde, omdat hij ook uh, met het Koningshuis werkt. Ben jij zelf wel eens naar een, naar een dienst geweest van Karel de Linde? Nee, ik heb wel eens wat interviews uh, van hem geweest. Ge uh, gezien zeg maar, op televisie. En, uh, ja. Een aansprekende man. Hij is niet katholiek, Karel. Oh nee, is hij niet... nee, hij is protestant. Ja. Dus, dus daarom eigenlijk ook. Dus, uh, uh, er zeg maar, is best wel een verschil tussen uh, protestantisme en katholicisme wat dat betreft. Uh, ja. Protestantisme is heel erg uh, geïnspireerd op de letter van de Bijbel. En ik denk dat het bij uh, de katholieken toch wat uh, meer uh, spiritueel is, zeg maar. Ja, ja de, de, de Bijbelkennis, tenminste dat heb ik altijd geleerd, is onder protestanten is wat groter dan onder katholieken. misschien wel, die ook de Bijbel heeft gelezen. Ja. Ja. Maar rituelen, daar is de katholieke kerk dan weer veel sterker in. Ja, rituelen, dat, dat, uh, ik, ik zou, ja, het schiet me nu even wat te binnen en dat is de uh, Bijbeltekst uh, van uh, Marcus, Marcus uh, 22 vers 2. Even denken, wat was dat ook alweer? Dank je wel voor het bellen. Ja. En uh, ik wens je een goede nacht. Ja, dank je wel, jullie ook. Oké, okay, doeg hè. Hoi. Hoi. Um, even tussendoor een mailtje. Uh, Louise Hasper uh, die schrijft... Uh, Goedenavond, op de vraag wie ik graag een dagje zou willen zijn. Nou, mijn man. Ik ben al 30 jaar met hem getrouwd en ook gelukkig. Maar soms is hij nog steeds onbegrijpelijk voor mij. Bijkomend voordeel is dan ook dat ik uh, mezelf eens door zijn ogen kan zien. Misschien begrijp ik dan soms wat uh, vreemde reacties op mij. Hij zou natuurlijk ook als het, het zou natuurlijk ook als consequentie kunnen hebben... dat er dan niets meer aan is om met hem het leven verder te delen. Want er is niks verrassends meer. Leuk om over te filosoferen, dat wel. Fijne uitzending vannacht. Ik luister in ieder geval. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor de mail. En dan nu aan de telefoon. Kasper, goeienacht. Ja, ja uh, ik zou graag mijn vrouw uh, vier uh, voor het smutje willen zijn omdat hij zo'n lief karakter heeft, zo intelligent is, uh, kan kijken en doen. En ja, ik vind het gewoon... Uh, ik zou best wel willen weten wat er allemaal in het kopje van de mond gaat. Wacht even, het is een hond en die heet? Uh, Snoetje. Snoetje? Ja, klopt. En dat is een intelligent beest? Dat is een heel intelligent beest, <laughs> dat is onvoorstelbaar. Vertel en... eens wat over de, over de intelligente capaciteiten Snoet. van Snoetje. Yes. Ja, nou, het is zo dat hij uh, ja, echt omgezette tijden, uh, als hij uit wil, uh, zichzelf komt melden. Uh, krabbelen, uh, blijven vervelen, om het zo maar te zeggen, om uit te mogen. Uh, ja, hij is uh, best wel intelligent, vind ik. Hij heeft uh, veel dingen in de gaten. Uh, ja, slaap mij in bed, of tenminste op bed dan weliswaar, aan het voeteind. Uh, ja, verder is hij goed verzorgd. Uh, ja, en ik zou graag, uh, ja, best wel eens uh, in die huid willen kruipen om uh, te kijken uh, yeah, hoe dat nou, wat, nou eigenlijk allemaal in zijn kopje ja, speelt en omgaat. Wat voor hond is het eigenlijk? Het is een kruising tussen een situ en een Maltese. Hoe groot? Uh, hij is ongeveer een. Ja, hij is al groot voor, zijn, uh, voor dit soort uh, hondjes. Hij is normaal, uh, zou hij zijn een. Ja, 30 centimeter ongeveer, maar deze zit wel aan een 45 Oké. Okay. centimeter. Ja, nou, ik heb wel eens begrepen dat dieren uh, niet echt intelligent zijn, volgens mij, toch? De meeste? Nee. Ho honden niet, maar, maar het is... Nee, maar deze, dat is... Ja, ik, ik zeg al, ik zou best wel eens in dat kopje willen kruipen, want ik... Ja, ik weet niet goed uh, wat er allemaal in hem omgaat, maar... Heb je eigenlijk... wel vermoedens? Nee, ik heb geen vermoedens, nee. Nee, ik zou graag, ik zou graag hebben, maar... Ik heb wel zoiets van, ja, waar hij die, waar die zijn intelligent, waar hij ja, zijn, uh, zijn, zijn dingen vandaan haalt. Ja, ik snap het niet, ik begrijp het niet. Heb je enig idee wat hij van jou vindt, die hond? Ja, uh, ik ben zijn baasje, dus ja, ik hoop dat ik goed voor hem ben en dat hij me leuk vindt. En uh, ja, wat moet ik er anders van zeggen? Dat is moeilijk. Ik bedoel, het is, het is een scheet van een beest en ik. Uh... Ik weet wat ik er zelf voor vind en ik vind hem geweldig en ik zou hem uh, nooit meer willen missen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Hoe, hoe oud is het snoetje Zeven. Zeven. En hoe oud kunnen die kruisingen worden? Een uh, jaar of, ja, als je hem ja, goed verzorgt natuurlijk, een jaar of twaalf, dertien, denk ik toch altijd dat hij moet kunnen halen. Ja, en het en, is twaalf, dertien, dan nog vijf, zes jaar zou, zou moeten kunnen. Um, je, heb je hem vanaf verkleinds ervan? Uh, ja, ik heb hem uh, gekregen toen hij uh, ongeveer een half jaar, een jaar oud was. En wat betekent die hond voor jou? Heel veel, heel veel. Als ik die hond niet had, dan uh, ik, ik kan ik heel helemaal tegen alleen zijn. Ik ben echt geen mens om alleen te zijn. Ik uh, ga heel vaak uh, ja, ergens koffie drinken of wat dan ook. Maar ook al ik, uh, ben ik van thuis, dan, dan verlang ik al weer gelijk aan mijn hond. Ja. En hij wacht me altijd tot, tot ik thuis kom. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. Z zijn er en, mensen... Ja. Of, uh, ik bedoel, is het een beetje vergelijkbaar met het contact met mensen voor jou? Ja, voor mij wel. Ja, absoluut. Ja, voor mij vervanger van. Ja? Ja, absoluut, ja. Want mensen ja. zijn er niet zoveel? Uh, nee, mensen zijn er niet echt veel waar ik, uh, waar ik veel mee heb. Of waar ik, uh, ja, ik heb een vriend en voor de rest, uh, ja, buiten dat is, uh, is het mijn hond natuurlijk. Is dat ook niet een beetje gek? Ja, het kan gek zijn, maar ja, de een, uh, ja, het is voor mij gewoon een stukje ja, trouw. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is voor mij gewoon een, een stukje eigen. Ja. Het is uh, ja, ja zo'n lief hondje. Ik heb ja. uh, ik heb in het verleden ook een, een poes gehad en, en wat andere beesten, maar ja, dit is voor mij echt een hond. Deze heb ik nu inmiddels vijf, zes jaar, zeven en, en, en ja. Ik kan deze gewoon echt niet meer kwijt. Ik heb honden gehad in het verleden. En dat ging iedere keer missen en iedere keer fout. En ik heb een keer een, een, een, een, een soort uh, labrador labrado retriever gehad op een appartement. Ja, hij is gewoon veel te groot. En dat ging niet. En, en dit is echt... Uh, Perfect. Ja, dit is het. Ja, dit is het helemaal. Nou, doe uh, snoetje de groeten morgenochtend. dankjewel Of is hij nu nog wakker? Ja, hij is nog wakker. Oh, nou doe nu gelijk de groeten dan maar. Hey, ah, oké. Okay. En uh, nou, heel veel plezier nog uh, die komende vijf, zes jaar met snoetje. En bedankt Dankjewel. voor het belletje. Aan jullie ook, hè. Doeg. Even kijken. Hallo, KC schrijft uh, Ellie Thewen. Graag zou ik vandaag de dag een schaap zijn. Ik zou dan eindelijk weten of, of onverdoofde slachten pijnlijker is dan verdoofde slachten. Ik, ik vraag me af hoe, hoe een schaap twee keer geslacht kan worden. Maar goed, daar heeft Ellie misschien wel een oplossing voor gevonden. Ik loop al wekenlang rond met de gedachte uh, wie ik nu gelijk moet geven. Dierenwelzijnsorganisaties of religieuzen... die op bepaalde gronden allemaal hun gelijk willen halen. Dus zou ik nu heel graag het schaap willen zijn... Maar wel één die na het rituele slachten zijn verhaal nog mag vertellen... en zodoende de vijf jaren die nu geboden worden door de politiek... kan verkorten in een groot ervaringsverhaal. Wacht even, dat snap ik niet helemaal. Maar wel eentje die na het rituele slachten zijn verhaal nog mag vertellen... en zodoende de vijf jaren die nu geboden worden door de politiek... oh ja kan verkorten in een groot ervaringsverhaal. Ik zou dan een heel goed oordeel kunnen geven... zonder allerlei bijbedoelingen en zonder bijgeluiden. Nou, de groeten dus van ELITewe. Ik ga nog even zeggen waar wij het over hebben. Namelijk, als u een tijdje in de huid van iemand of iets... het mag ook een hond zijn, anders zou kunnen kruipen... wie zou dat dan zijn? Of wat zou dat dan zijn? Voor wie of wat zou u kiezen? En dit allemaal naar aanleiding van het gesprek... dat wij in het eerste deel van Kazeluna hadden over Don Quixote. Want ja, dat was een edelman en dat werd een dolende ridder. 0800-1121, 0800-1121. Uh, mailen naar kazeluna.ncv.nl en twitteren hashtag... Casa Luna. Vind ik dat? De Mavericks uit 1998 met Dance the Night Away. Um, de vraag in Casaluna in dit tweede uur, althans, is: in wiens huid zou u wel eens een tijdje willen kruipen? Wie zou u wel uh, een paar dagen of een week of uh, nou ja, hoe lang dan ook uh, willen zijn? 0800 1121. 0800 1 1 1. Als u wilt uh, mailen, kan dat naar NCV.nl en twitteren naar hashtag Kasaluna. Ik lees even een mailtje voor van Jan Bakker uit sint Anna parochie en die schrijft, wat ik na vandaag wel eens zou willen... is een uurtje, hooguit, in de huid van Geert Wilders willen zitten. Uh, vrijgesproken worden van schofferen, beledigen, et maar niet kunnen nalaten om nog geen kwartier na de uitspraak te verklaren... dat je dat met opzet gedaan hebt. En dat terwijl je gedurende de rechtszaak je beroept op je zwijgrecht. In dat uurtje dat ik dan in zijn huid zou zitten... dan zou ik proberen te achterhalen wat die man nou werkelijk drijft. En daarna als de sodomieten maken dat je er weer uitkomt. Groeten van Jan Bakker uit Sint-Annaparougie. Anna uh, Aan de telefoon Hamid. Ja, goedenavond Klaas. Hallo. Hallo. Waar ben Goed, je naartoe uh, op weg? Wat zegt u? Waar, ga je na oh, waar gaat u naartoe? Naar Rotterdam. Oh. Vanuit Zwolle. Bent u al in de buurt? Uh, nee, ik moet nog twee uur. Oh. Nou. Uh, ik ben net vertrokken dus. Lekker naar de radio luisteren. Ja, doe ik elke dag. En wat heb je dan gedaan in Zwolle? Uh, geladen. Ah, oké. Okay. Vachtwagen. Ja. Nou, vertel, we hebben het over de, de, uh, ja, in wiens huid uh, zou jij willen zitten? Nou, in ieder geval niet dat je een kreeft die levend gekookt wordt. <laughs> jij zegt. Zult... Ja, dat is toch ook een dier? Ja, dat is ook een dier, ja. Ja, dat vind ik uh, erger dan uh, rituele slachten, zeg maar. Ik heb wel eens vaker meegemaakt hoe ze dat doen, die ja. rituele slachten. Ja. Nou, het is binnen een paar, zeg maar 10, 15 seconden gebeurt je En dan zeggen ze dat het 7 minuten, 8 minuten duurt, dat is absoluut niet waar. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Nee, maar dat is niet zo. Echt na 10, 15 seconden is het uh, al voorbij. Ben, ben jij een moslim? Ja. Vind jij, wat vind jij ervan dat dat niet meer uh, mag? Of dat het in ieder geval uh, veel strenger wordt? Ja, dat is hetzelfde uh, als in een, een vis, zeg maar, dat je meer eerst gaat verdoven voordat je denkt: ik denk dat die vlees niet meer echt ritueel is, zeg maar, weet je wel. Echt uh, lekker is, of volgens uh, dingen. Want toen die Abraham, ik weet nu. weet u weet waar het verhaal vandaan komt, toch? Dat over, uh, ritueel over. Uh. Van, uh, van de, uh, Van Abraham naar Ismaël, toch? Voor zijn zoon en zo. Toen kwam toch engelen? Ja, die zijn zoon de... En zo. Ja. Alleen heet, nou. hij, heet, in het christendom heet hij uh, anders, hè? Hoe heet hij? Ook ja, Ismaël, toch? Ja, nee, dat is de moslimnaam. Is die? Nou, ik weet dat even niet meer. Nou, ja. maakt niet uit. Zoals ik zeg, normaal, bij de moslims is het Ismail. E ja. Maar uh, bij jullie zeggen ze Ismail. E met A-E-E-L, denk ja, ik. Volgens mij was het nog een uh, stom. Ik weet het even niet meer. Maar maakt niet uit. Uh, het gaat om dat slacht inderdaad. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Toen is er een bokje geslacht. Ik hoor u af en toe niet <laughs> Oh, dat het uiteindelijk niet doorgegaan is. Omdat er een bokje uh, in, een, in een hegje vast zat. Zoiets. Wat, dat uh, over is niet doorgegaan? Nee. Oh, dat hoor ik voor het eerst. Ah, ah, ah, ja, in de Bijbel, niet in ieder geval. <laughs> Misschien in de Koran wel. De weet ik. Dan hebben ze dat, denk ik, aangepast. Want anders gaan die miljoenen mensen niet uh, dat traditie voortzetten, zeg maar. Nee, maar, um, maar even naar die kreeft uh, waar je niet in de huid van zou willen zitten. Ja, dat, ja, dat, ik... dat, dat, dat lijkt me verschrikkelijk, weet je, dat levend uh, koken. Ja, dat, en voor die tijd lijkt het me ook wel niet heel leuk om een kreeft te zijn, eerlijk gezegd. Maar... Nee. Maar dat is hetzelfde als uh, moeten zeggen, weet je, de kreeften moeten eerst uh, verdorven worden en dan pas koken. Ja, dus nou, dat zou ook Dan zal het vlees, vlees niks meer aan zijn, denk ik. Die echte liefhebbers, denk ik. Die zullen heb... dat niet willen. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee of het dan een kreeft anders gaat. Het gaat om de kleur, geloof ik. Hè? Als je die uh, levend in nee, ik, heb, ik heb het gevraagd op mijn werk ja. waarom ze dat levend uh, kookten. En die zei dan: van, nou, als er eerst een gaatje in boren of zo, of er, als ergens een gaatje is, dan gaat die water in de vlees in de kreeft en dan schijnt het niet lekker te zijn. Oké. Okay. Oh, ja, de huid, huid moet zeg maar op de kreeft blijven. Ja. En dan in die huid, die vlees zeg maar, moet zo gekookt worden. Maar goed, levend. Hm dieren ja. die, die, die fabrics kunnen beter zijn, daar ook uh, iets aan doen. Nee, maar ik denk dat er heel weinig mensen. Uh, er naar verlangen om uh, levend in het kokende water te gooien. Dus, dus er zullen veel mensen zijn, of gegooid te worden. Dus er zullen veel mensen zijn die dit iets bij kunnen, zich er iets bij kunnen voorstellen. Maar als we nou even uh, de vraag omdraaien. Hè, in wiens huid zou je wel willen? Die van mijn vrouwtje. Tenminste, een aanstaand vrouwtje. Uh, wanneer ga je trouwen? Wat zegt u? Wanneer, wanneer ga je trouwen? Ja, sorry, je, u zegt steeds u, dus dat moet ik ook u zeggen. Wanneer gaat u trouwen? Ehm. Uh, nou, eerst moet ik die aanzet doen. Oh, dat heb je nog niet gedaan. Oh, is het misschien wel leuk om op de radio te doen dan? <laughs> nou, nee. Oh. Dat ik. Ja, ik luister ook heel vaak naar uh, Astrid, mevrouw de Jong. Ja, die komt hierna, hè? Ja, klopt. Die luister ik ook heel altijd, zeg maar. Ja? Ja. Daar kwam het ook. Dus ik heb haar een beetje uitgehoord. Oh, wacht even. Die... Dat, heb, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, maar ze Zij... vond het absoluut niks. Ze zegt, weet je wel, dat moet iets tussen ons zijn, weet je wel. Op een oh. speciale manier. Oh, ja. Ik heb, ja dat, dat heb ik jou wel eens gehoord daar in dat programma, ja. Ja, in, toch in wel. In Nachtzuster. Ja, als ik naar huis ja. rijd. Soms toen. Oh, wat leuk. Het is overigens... Ja, het is te stom voor woorden dat ik het niet wist, maar uh, in, in de Bijbel heet uh, Ismaël Isaac. Isaac? Isaac, ja. Dat had ik natuurlijk nee, gewoon ik moeten ga... Nee, ik denk dat het een vergissing, want Isaac is Isa. Ja, dat kan wel zijn, maar zo, uh, dat is wel degene die uh, in de Bijbel geofferd wordt. Anders. Ja, oké, okay, klopt. De Abraham dan, hè? Ja. Dat is die vader, zeg maar. Ja. Die wou zijn zoon Isaac dan uh, offeren, omdat hij aan de God beloofd had. Ja. Maar uiteindelijk sneed de mes niet door, terwijl het uh, slijfsterpe mes was. Ja. En toen kwam een engelen een ram brengen. Ja, precies. Ja, want ja, dat is de offer. En ja, de in de, in dan de Bijbel de... zat hij volgens mij in een, in een, in een struikje vast. Maar goed... Er zijn wat uh, detailverschillen, hè? Ja. Um, maar we maar... hebben veel gemeen, hoor. Koran en Bijbel. Dus het is bijna allemaal hetzelfde. Ja. maar wat, nog even Want je zou wel in de huid van jouw uh, aanstaande echtgenoten willen zitten? Ja. Waarom? Even kijken. Dan kan ik die hersenen toch ook voelen. Wat ze denkt en zo allemaal. Ja. En waarom ze je leuk vindt en zo. Ja. Even kijken wat ze over mij denkt en... Ja. Wat er allemaal in haar hoofd gaat. Omgaat. Heb je daar nu geen idee van? Ja, eigenlijk. Nou ja, nee, ja. <laughs> ik weet niet. Nee. Maar het lijkt me leuk om dat mee te maken. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Hey, uh, dankjewel voor het bellen. Goeie reis ja, graag naar Rotterdam. Gedaan. Fijne uitzending weer. Ik luister. Dankjewel. Dankjewel, Klaas. Hoi. Filip hoi, hoi. Uh, aan de telefoon. Ja, goedenavond. Hallo. <laughs> ik zou graag in de huid willen kruipen. <laughs> ja, het is toch wel te, te lachwekkend geworden. Van, uh, van het konijn van uh, Ralf van Winden. Oh, ik ken dat konijn niet eerlijk gezegd. Wie, wie? Nee, nee, ik ook niet helemaal. Maar uh, ja, dat is een collega van mij. Die heeft dus een heel ziekje van die uh, van die konijnen rondlopen. Ja. En die geeft dus altijd uh, hij zegt altijd van een hele verhaal in de auto, weet je wel? En, uh, ja, hij heeft het altijd erover dat hij het zo goed voor die beesten zorgt. En uh, dan vraag ik me eigenlijk wel eens af of dat het allemaal wel klopt. Dus ik zou graag wel eens in, uh, in de huid van, uh, van zo'n beest willen kruipen. Maar wie is die man dan? R Ralf? Ralf, ja. ja. Ja, die zit op dit moment ook te luisteren. Oh, oké. Okay. Die, uh, die is onderweg naar Delft, als het goed is. Oké, okay. en hij heeft konijnen en uh, daar hij zorgt hij heel voor. En daar zorgt hij ja, goed voor. Ja, ja, dat zegt hij althans. Dus ik denk, weet je wat, ik zou wel eens in, in zo'n konijn willen kruipen. En dan, uh, <coughs> en dan wil ik wel eens weten of dat het allemaal klopt. Ja, ja. Ja. En waarom wil je dat zo graag weten? Nou ja, of dat, of dat die verhalen van hem wel wel, wel kloppen. Al wat grote verhalen over zijn kippen en uh, konijnen. En, uh... Want je hebt reden om daar aan te twijfelen? Ja, nee, daar uh, twijfel ik wel eens aan. Ja, ja oké. Okay. Hij ja. Ja. Ja, verkoopt die dingen ook voor, voor 10 euro, weet je wel. Dus ze we gaan uh, net zo snel de deur weer uit. Dus dan denk ik bij mezelf: uh, hou je wel van die beesten? Daar klopt dus niks van. Nee, oh. dus, ja, dan vind ik de verhaal niet helemaal stoken. Nou, misschien kan hij even bellen als hij in de auto zit en, uh, en zit te luisteren. Dan uh, kunnen we het aan hem ook nog even vragen. Ik, ik dank je wel voor het bellen. Ja, he, dank je wel. Jo! Even tussendoor een mailtje. Uh, en dat mailtje dat komt van Saflo. Als je mij vraagt in wiens huid ik zou willen kruipen... dan zou ik uh, de huid van Erika Terpstra kiezen uh, om haar ontvankelijkheid. Haar wijsheid, haar levenservaring, haar sprankelendheid, haar liefde voor iets... In, geval, in haar geval is dat sport, et cetera, et cetera. Groetjes is van Saflo. Ja, nou, leuk, Erika Terpstra. En aan de telefoon nu, ik hoorde de naam niet, werd Bart aan de telefoon. Goeiedag. Hoi, hallo, Klaas. Nou, dat is heel toevallig. Ja. Ik weet toevallig dat uh, Erika Terpstra dezelfde dag jarig is als ik, 26 mei. En, en ben jij even ontvankelijk, wijs, uh, sprankelend en uh, vol liefde? Ik, dat mag ik over, hm? Ja. Ja, um, nou wat mijn, uh, wat, ik, wat ik gewoon uh, ja, weet zeg maar, wat ik heel leuk uh, zou vinden en dat is uh, eigenlijk als je gelooft in een volgend leven, dan zou ik een albatros willen zijn. En uh, met name omdat uh, een albatros die uh, ja, die stijgt op en ik heb het gevoel dat die dieren, die vogels, ik hou sowieso van, heel veel van vogels, um, dat die ja, eigenlijk een heel grote vorm van vrijheid hebben. Dat ze altijd zweven over de... Nou ja, over de water. Ja. Dus, dus uh, in, in een volgend leven zou jij een albatros willen zijn? Ja, als het zou kunnen, heel graag. En, en uh, want uh, dat is een grote vogel. Waarom, waarom deze vogel juist? Want er zijn natuurlijk heel veel vogels die zweven. Nou, omdat een albatros eigenlijk altijd uh, in de lucht is. En echt een mooi uitzicht heeft over de bergen, of over alles gewoon. Ja dat, is, ja, dat is wel iets wat tot mijn verbeelding spreekt. Ja, geloof je erin dat het kan? Uh, ja, zeker. Ja. ja? Kun je er ook oh ja, wat aan doen? Ik... Pardon? Kan je er iets aan doen? Kun je het sturen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat, nee, nee, dat, uh, dat denk ik niet. Nee. En hoe stel je nou voor dat dat is? Want je, uh, je zweeft daar. Hoe, hoe groot is een Albatros eigenlijk? Weet je nou, die zijn wel redelijk groot hoor. Die zijn wel anderhalve meter hoog, minstens. misschien, nou, misschien wel twee meter. Spanwijdte van ja, denk ik wel drie meter. Dus die kunnen wel echt uh, zweven. En dan duik je naar beneden en dan pak je een vis uit de zee. Nou, het blijkt maar gewoon een prima bestaan. Wat ik wel erbij moet zeggen is, er zijn natuurlijk wel ook, uh, ook dingen over de albatros... Dat, dat, dat, dat ze ook een bedreigde diersoort min of meer zijn. Ja. Maar toch, ja, nou ja, oké. Okay. Maar, nee, maar ik, nee, ik heb daar wel een vrij uitgesproken idee over. Dus dan ja. moet je niet uh, te veel levens meer wachten voordat je een albatros wordt? Want dat maakt ze... niet uit. In de, in, de, in de totale oneindigheid van tijd en ruimte maakt het gewoon niet uit. Dat doet er niet toe. Dus ja, het dat... kan ook zijn dat het een miljoen jaar geleden is dat ik al een albatros ben geweest. Dus nou. uh, oké. Okay. Uh, ja, dat zou kunnen, maar heb je ook het idee dat dat zo is of niet? Nou, dat, dat is theoretisch heel goed mogelijk. Ja, ja theoretisch. Ja, ik heb een soort raar, rare tik met de wiskunde. En dat is in, als je in de oneindigheid kijkt, bijvoorbeeld ook nieuwe Big Bangs enzovoort, ja, dan, dan, dan kan alles gewoon in de oneindigheid weer honderd keer herhaald worden. Dus ja, waarvoor niet? Ja. Maar, maar je hoort wel eens dat mensen bepaalde beelden opeens krijgen... Hè? waarvan ze denken dat die uit hun vorig leven of een volgende... Nee, niet uit een volgende. Daar heb ik weinig last van, eerlijk gezegd. Dus je hebt nog nooit nee. als een albatros boven de bergen Nou, in mijn gedachten, ja. Ja, mijn gedachten in mijn, gedacht, ja, mijn, ja, mijn dromen, ja, zeker wel. Denk je dat er veel in het hoofd van zo'n albatros omgaat? In de kop. Ik denk, ik denk juist dat, het, dat als ik dat zou zijn, dat het dan helemaal niet meer, dat ik dan gewoon alleen maar zweef in de lucht en verder, ja, gewoon ja, de zee beneden misschien en, al, en alles. Ja, ja dat ja. lijkt mij, mij een uh, ja, heel mooi bestaan. Ja, die... natuurlijk uh, wel uh, dat je weer op het land uh, even neerdaalt, want Albatrossen zijn ook heel trouw. Ze... Dus we hebben een partner voor het leven. Dus ja dan Mijn Albertus' vrouwtje zie ik dan. <laughs> alles. Ja. ja, nou ja. Het lijkt me gewoon goed. Okay. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Uh, heb je wel eens... Uh, um, hoe heet dat ook weer? Windgliding? Ik weet niet meer. Heb je wel eens zo in zo'n apparaat gehangen... dat ook uh, uh, zweeft? Waar zo mensen... Nou, niet... niet dat, maar ik heb wel een keertje gezweefd in zo'n turbine is dat, in Roosendaal was dat. Oh, ja, ja maar jij... Ik ben wel een beetje vrij van de grond geweest. Uh, dat, dan krijg je zo'n pak aan enzovoort. Ik heb wel gevlogen, ja, in die zin wel. Maar, ja, ja. maar niet over de bergen? Boven Nog door. niet over de bergen, misschien komt het om... Moet de je een keer gaan doen, joh. Ja. ja. Nou ja, hey, hartstikke bedankt voor het bellen. Heel graag gedaan. En <laughs> goeienacht, hè. Doei. <laughs> Oké, okay, goeie. Hey. Even kijken, eh... Uh, uh... Er is, nee, ik ga eerst nog maar even naar, uh, naar de telefoon. Ik zat even de mail te bekijken. Maar eerst maar even naar uh, Astrid nu aan de telefoon. Uh, Goeiedag Astrid. Hallo, Klaas. Hallo. Wie zou je willen zijn, of wat? Uh, ik stel dat het best een paar dagen inhoudt van het huipen van een helderziende. Uh, van een helderziende? Ja. En wat zou je dan willen zien? Nou, ik heb het voor familieleden verloren en... Uh... Ja, dat is af en toe best wel fijn lijken om af en toe contact met ze te kunnen uh, hebben. En kunnen helderzienden kunnen dat, denk je? Ik vond ja allebei. Ja. ja En naar nou, wie ben je dan met name geïnteresseerd? Of in wie ben je dan met name geïnteresseerd? Wie zou je graag willen ontmoeten dan nog? Van de, van de mensen die zijn overleden? Oh, dat zijn dus zoveel, oma patantes. Uh, Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, oké. Okay. Je was nog... Nee, uh, oom, oma en een paar tantes. Ja. En dan oma het meest? Ja, natuurlijk. Die, die uh, gaat er niet wel goede band mee. En wat zou je dan met oma willen bespreken? Dat uh, was geen goede vraag, denk ik. Ik denk dat wij maar eens even naar wat muziek moeten gaan luisteren. Ehm... Um... Want uh, ja, ik geloof niet dat er nu iemand aan de telefoon is. Maar daar zijn we mee bezig, dus dat komt zo meteen weer helemaal goed. En die muziek die komt van uh, Mathilde Santing en heet Noah. Noah. Vannacht begint de zondvloed, gewoon in het park. Het einde van de wereld, ze bouwen een ark. De boot is bijna af, we zien op tv. Hoe het water stijgt, iedereen wil nu mee. De hazen, ze vliegen van angst. Hier Hierna zijn honden, die is het het bangst. De dekhengst, de oorwem, de brul aap in spee. Kijk hoe ze duwen, ze komen ook niet twee aan twee. Zonder kop, de kruipende dieren ze lopen rechtop. Ze pinten en adders van onder het gras komen tevoorschijn en zitten in eerste klas. No. daar heb je de dombo's met tassen vol stuf. Het lijkt een plezierijs, ze lachen zich suf. Een varken praat vrolijk met een bich in het Chinees, ze hebben geen diepgang, alleen maar watervee. No. kom op! Plaats meer te schilpad wordt kwaad. Hij zwaait met biljetten van 7 miljard mark. Dat wekt medelijden. En een staanplaats op de aarde. De knaagdieren klagen beneden. Het is nat. Maar knaagdieren hebben ook altijd wat. De boot is van hart, houdt geen zee gaat te hoog. We zitten hier veilig. Je miste een C. Dit was Noach uh, van Mathilde Santing. En in Kazeluna praten wij nu over um, de... of hebben we het over de vraag... in wiens huid zou u wel een tijdje willen zitten? Uh, als u dat zou kunnen. Hè. Wie zou u wel een poosje willen zijn? 0801121. 1121 uh, en hashtag Kazeluna. We hebben een tweet binnen van Eline K. Die zegt, ik zou wel eens in de huid van mijn poezebeest willen kruipen... om er zo achter te komen waarom ze zo vaak hard miauwt lijkt me ook interessant om dat te ontdekken. En de telefoon heb ik nu. Marcel, goedenacht. Goedenacht. Hallo, wie zou je willen zijn? Uh, nou ja, wie ik zou willen zijn? In Wiens Huid zou ik willen kruipen. Ja. Uh, nou ja onderweg naar huis werd die vraag gesteld. En ik hoefde niet lang na te denken. Dat, dat zou Johan Sebastian Bach zijn. En waarom hij? Waarom hij? Ja, omdat hij niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen... Ja, de meest geniale componist is. En uh, 1685. 1750 leefde hij. En uh, ik denk dat hij pas na zijn dood... zijn zonen waren begonnen in die tijd. 100 jaar na zijn dood is hij herontdekt. En, en terecht, denk ik. Ja. Maar wat zou je dan doen als je, als je een tijdje in zijn huid zou kunnen rondlopen? Nee, ik, zou, ik hoefde niks okay. te doen. Ik zou alleen maar wat hij in zijn hoofd gehoord heeft... die, die mooie lijnen, melodieën... Ja. die zou ik best wel eens willen horen. Je denkt dat hij het echt letterlijk kon horen? Ja, dat denk ik wel. Ja, muziek is ook mijn beroep. En uh, natuurlijk, je, je hoort, uh, inspiratie komt, uh, ja... Ja, hoe komt dat? <laughs> je kan gaan zitten spelen, maar je hoort het ook in, uh, Ja, gewoon, komt gewoon binnen. En, en, uh, maar je zou niks gaan maken? Je zou alleen maar luisteren? Uh, ja, natuurlijk zou je dat, zou ik er op het ook wat mee doen. Zeker. Maar alleen al de sensatie, omdat hij ooit gemaakt heeft... Ja, het, uh, ja Bach is uh, heel speciaal. Hij is... Uh, Heel mathematisch, maar toch weet hij dat te combineren met uh, emotie, met, uh, ja, hij is ongrijpbaar. Op het moment dat je denkt van, nou weet ik wat hij doet, dan is hij weer ergens anders. Dat is ongelooflijk. Ja, en dat maakt hem zo bijzonder en dat maakt hem tot de grootste voor jou. Nou ja, ik, ik als kind vond ik het al heel erg mooi, maar uh, later op conservatorium heb ik het geanalyseerd. En dan denk je, jeetje, het wordt alleen maar mooier door te snappen wat hij doet. Ja. Nou, dankjewel voor dit Ja. Geval. Graag gedaan. En hè. Ja, dag. Doeg. Bob? Ja, goeienacht. Hallo? Ja. Ik zag vanmiddag de televisie, hè? Ja. En dan zag ik op die staatssecretaris Schultz heet ze. Die moest verklaren aan een groep mensen op het Binnenhof. dat het PGB dus afgeschaft zou worden. De, oh, het persoonsgebonden budget. Hè. Ja. Nee, die heet toch anders? Hoe, welke naam noemde, noemde u? Schultz heet ze, geloof ik. Schultz. Nee, dat is minister, hè? Van de verkeer. Oh, nee, de, de, de, de veldhuizen van Santen. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt gelijk, sorry. Maar in ieder geval, die, die, zij moest dat verdedigen, hè? Ja. En toen stond er een, nee, daar, nee er, stond niet. er zat een man, een oudere man, en die smeekte hij... Ja, heb ik gezien. Hè? Om het alsjeblieft niet te doen. Ja. Nou, nou, nou, stel ik me zo voor dat zij er zo staat en probeert dat te verdedigen, maar is het haar eigen verdediging of is dat een, een, een partijverdediging? Of een, een, een, een, een, een, iets, iets wat ze moet doen van die minister? Ligt zij daar nou wakker van vannacht, wat ze daar gezegd heeft? En u, zou willen een, weten. u zou wel een tijdje wakker willen liggen in het hoofd nou, van het nee, ik, nee, ik zou willen weten, hoe gaat dat dan? <laughs> zij moet dat dus. en, en ik, ik, ik, ik weet het niet, maar misschien tegen de eigen zin in verdedigen. Want als je, je zo'n groep mensen ziet staan die je smeken om dingen niet te doen. En jij moet daar toch keihard tegenin gaan en zeggen... nou, nee, maar moet je luisteren, kijk, ik doe het anders... en dan komt het ook goed. Dat lijkt me nooit dat je dat zelf kan doen. Dat is een of andere opdracht die je eruit moet voeren. En waar je misschien zelfs niet eens achter staat. Dat zou ik willen weten. Wat denkt u? Hoe gaat zij daarmee om? Want het is een staatssecretaris waarvan je, als je naar haar kijkt... Tenminste heb ik wel het gevoel dat ze nog wel geraakt wordt door wat ze doet. Ja, merken. precies. Dat is precies wat ik bedoel. Dat zij dus geraakt wordt, maar toch dingen moet doen die ze eigenlijk niet wil doen. Ja, want en u dat denkt dat. Zou ik weten. U, u, Hoe zit dat nou in elkaar? U denkt dat zij daar eigenlijk zelf niet achter staat. Huh? Zou, zou ze er zelf niet achter staan? Weet ik niet. Maar, maar je bent mens en je kijkt naar al die mensen voor je. Ja. En ach. Jongens, nou, nou moet ik om een paar miljoen euro moet ik dus dat afschaffen wij, waar mensen ons smeken dat ik het alsjeblieft niet doe. Ja. En, van... en, en dat je dat dan moet verdedigen in het open bij. ik zeg misschien het misschien ze er wel wakker van vannacht. Maar dat, maar dat zou ik willen weten, daarom zou ik een uurtje staatssecretaris <laughs> willen zijn. En heeft u dat dan in dit geval in het bijzonder of, of heeft u dat wel, wel, wel vaker met politici? Nou, ja, ik, ik, ik, ik volg uit interesse de, de, de politiek natuurlijk. En dan denk ik wel eens van ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat roep je er allemaal wel, maar dat, dat is een opdracht. Nou, oké, okay, laat het maar gebeuren, maar zulke dingen zoals het afschaffen van de... <lacht> Dit is een raar geluid, zeg. Bob is opeens vertrokken. En we hadden wat muziek. Ja, ik, denk, ik denk dat hij druk misschien op een knopje of zo. Nou, dat mag wel weg voor mij. Ik weet niet, hebben wij, uh, hebben wij iemand aan de telefoon? Lekker, Klaas. Oh, we, hebben, oh, ja, we hebben Piet aan de telefoon. Goeiedag. Ja, goeienacht Klaas. Hallo. Nou, jullie hebben een leuke uitzending. Ik wil iemand onmogelijk zijn. Wat wilt u? Iemand onmogelijk zijn. En, en, en dat over... is God. U wilt God zijn? Ja. Nou, het is ook moeilijk om een nachtje staatssecretaris Veldhuizen van Zanten te zijn hoor. Dat is ook denk ik, nou, dat Nou, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, die mensen werken gewoon in opdracht. Ja. Het is uh, slikken of stikken daar, zo simpel is het. En waarom zou u God willen zijn? Nou, dan, dan heb ik namelijk als enigste de mogelijkheid... om allerlei dingen die hier heersen op deze aardbol... om die allemaal te veranderen. Want God is almachtig. Ja, ik bedoel, die kan daar bepalen van... die mensen hebben dorst, die geef ik water. Die ja. mensen honger, die geef ik te eten. Ja. Ja, zo simpel is het. En als ik dan kijk naar de ellende, ik bedoel moord, doodslag... Eh, zinloos geweld. Ik zou het meteen afschaffen als eerste regel. Maar, maar denkt u dat God dat allemaal kan? Ja. Luister, als ik de Bijbel neem, is Hij degene die zijn zoon heeft gestuurd om hier verandering te brengen. Maar waarom zou Hij dat niet doen? Ja, luister, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik bedoel, als ik de dag één dag die persoon zou zijn, dan zou ik tegen Klaas kunnen zeggen: Nou jongen, alleen hm. Snap je? Ja, dan moet je wel terugbellen als dat gebeurd is. Hè? Ja, uiteraard. Ik bedoel, dan heb ik alle mogelijkheden. Dan willen we wel weten, ja. ja ik denk dat we ook niet eens te bellen. Dan kun je het wel op een andere manier vertellen. Ja, ik bedoel, dan stuur ik een berichtje in het kijk naar beneden waarop we voorgaan: staat Klaas, ik heb het gevonden. Ja, <laughs> kom ook even gezellig langs. En, ja, en, maar um, even kijken. Waar, waar zou je beginnen als je God was? Nou, ik zou beginnen met het geweld. Daar zou ik mee beginnen. Ik bedoel, wij zijn niet op de aarde geschapen om geweld te maken. Wij zijn op de aarde gekomen om te overleven. En ik kan me eigenlijk voorstellen, in de prehistorische tijd moesten wij dieren en andere doden om te overleven. Ja. Maar wij zijn zover gecultiveerd dat dat is nergens niet meer voor nodig. Uh, ja, als je vlees wil eten, moet je toch wel dieren doden. Ja, maar die dieren die, die, die zetten wij in kuddes bij elkaar. Ik bedoel, vroeger liepen er kuddes bijzonder liepen over de vrij. Nou, als daar één wees tussenuit valt of tien, dat maakt niet zoveel uit. Ja. En tegenwoordig consumeren wij die en fokken en wij die en brengen wij die groot voor ons consument. Maar jij zegt geweld hoort eigenlijk niet bij mensen? Nee, geweld hoort absoluut niet bij mensen. Zeker niet in deze, in deze maatschappij. Alleen de mens schijnt nou eenmaal zo in elkaar te zitten. Ik bedoel, oorlog en, en, en, en geweld zou, zou je nooit weg kunnen krijgen. Dat is hetzelfde met wat nu weer gezegd wordt. Dan moeten wij beesten slachten met verdoving of zonder verdoving. ja. Nou ja, ik ga even kijken wat het vandaan komt. En dan zijn we zo je? Nou, het is toch heel simpel, het is toch niet ik degene die bepaalt van je moet het wel zo doden of zo doden. Nee, het is iemand die dat ergens in een boek gezet had en die had gezegd wij zijn gelovige mensen en daarom moeten wij het zo doen. Yeah. Denk je nou dat ze vroeger in de, in de prehistorie zaten te denken, nou moet ik eerst even denken hoe dat we dat gaan doen. Ja, toen hadden ze geen verdovende middelen waarschijnlijk. Nee. Als je, maar als je god was, zou je dat ook, wat zou je dan zeggen over die, uh, over die slag? Nou, je, je, je doodt alleen maar uit noodzaak. Ja. Als iemand mij het leven tenaast staat, ja. en ik moet mezelf verdedigen... dan zou het inderdaad verkeerd af kunnen lopen, zowel voor mij als voor hem. Ja. Maar dan is het noodzaak. Ja, maar dat zou dan ook niet meer hoeven als je god bent. Nee, dat hoeft dan ook niet meer. Ik bedoel, wij zijn zo ver gecultiveerd dat wij aan de tafel kunnen gaan zitten en kunnen gaan zitten praten. Ja. Wat zou het tweede zijn dat je zou doen als je rot was? Nou, het tweede zou ik, zou ik heel de wereld veranderen. Dat iedereen elkaar weer vindt. Wij zijn veel te individueel geworden. Hm. Dat is geen samenhorigheid meer. Dat, is nog maar, dat zie je in hele kleine groepjes. Heb je dat in jouw eigen leven ook? Nou, ik heb dat in mijn eigen leven niet, maar ik kijk zo tegen het leven aan. Dus jij, jij zoekt nog wel veel contact met anderen? Ja, ik zoek met allerlei mensen contact, dat is helemaal. En soms dan dring je bij mensen door en soms dring je niet bij mensen door. Hm. Maar het is altijd de mens die het allemaal zo moeilijk maakt. Kijk, een beest loopt buiten die, die, die op, op het moment dat ik met mijn hond buiten loop, en die wordt bedreigd door een andere hond, dan gaat hij in de verdedigingshouding. Ja. En dan wordt er gebeten, dus zowel door de ene hond als door de andere hond. En dan is het over. Ja. En zo was het vroeger met de mensen, op je sloeg een kaart tegen de oren aan. En je ging zitten, kom op, pak hem er maar één. <laughs> ja, en tegenwoordig moet het allemaal, of de een moet dood, of weet ik wat allemaal. Heb je dat zelf meegemaakt, dat je met iemand even aan het vechten was ja, en daarna een biertje nog? Dat, dat was vroeger gewoon heel normaal. <laughs> ja, dat is kermis. Mijn best... was. Nee, maar daar zijn mijn beste vrienden uit ontstaan. <laughs> ja, je, je, je, je, een, een mens is een roedeldier. Je bepaalt de rangorde, en in die, hangorde, in die rangorde leef je. En waar, zit jij in, waar sta jij in die rangorde? Ik sta, ik sta in die rangorde, sta ik bovenaan. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Ik bepaal, ik, ik bepaal mijn eigen wereld. Je bent een leider. Nou, ik, ik, of nou, ik een leider ben, dat weet ik niet. Maar ik probeer mijn leven te leiden zoals ik zelf denk dat ik het beste doe. En dat heeft helemaal niks met geloof te maken. Dat heeft ermee te maken hoe je gewoon tegen het leven aankijkt. Ik ben niet geboren om iemand anders zijn leven zuur gaan te maken. Daar ben ik niet voor geboren. Daar Waar... ben ik ook niet voor rood gebracht. Waarvoor ben je wel geboren? Ik ben geboren om te genieten van de dingen die ik me heen heb. Daar ben ik voor geboren. Daar hoort iedereen bij. Hm. En dat heeft niks te maken met ras. Dat heeft niks te maken met stand. Dat heeft te maken met een normaal, helder denkvermogen. Ik... Ja, uh... probeer dat die mensen maar eens wijs te maken. Ik bedoel, probeer... probeer minister Rutte nou eens wijs te maken dat daar 1 miljoen mensen zitten die heel hard hulp nodig hebben. B waar? In, in de PGB. Want daar zitten natuurlijk ook mensen no tussen die daar misbruik van maken. Ja. Yeah. Dat, dat geloof ik best. Maar probeer nou eens die mensen duidelijk te maken. Dat wordt niet per geval bekeken. Dat wordt niet gekeken van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Nee, er wordt gewoon gezegd wij komen daar te kort, we gaan daar snijden. Ja. Yeah. Zo simpel is het. Nou, en, en dan moet er een of andere ja, zo noem ik het dan maar een kloon die daar in dienst aangenomen is... die moet dan aan de mensen gaan vertellen... jongens, zo gaan we het doen. Ja. Nou, en, maar de mensen die daarmee zitten... dan denk ik bij mezelf... als je dan als regering iets wil veranderen... stel iemand aan, die gaat per geval bekijken van... dit kan wel en dit kan niet. Ja, ik ja, geloof dat. Ik moet het je het. Zelf, dat moet je zelf ook. Op. Ik bedoel, als jij <laughs> jouw salaris beurt, Klaas... en ja. jij krijgt op het eind van de maand jouw salaris... dan moet jij gaan berekenen wat kan ik waar aan uitgeven. ja. En dan moet je al budget kloppen. Mm -hmm. En als jij ergens moet gaan bezuinigen, dan ga je bezuinigen op luxe. Ja, nooit op eten. Want je gaat niet, je gaat niet bezuinigen op, op het eten van jouw kinderen. Nee, ook niet. Nou, probeer dat nou eens even de ministerwijs te maken. Ja. Ik heb... Uh, ja, nou ja, nee, ja dat uh, gaat mij vannacht niet meer lukken, Maar we kunnen eraan gaan werken. Maar in ieder geval heb ik wel het gevoel dat als jij uh, een paar uurtjes of een paar dagen god zou kunnen zijn... dat dat niet slecht zou zijn voor de wereld. Nee, dat... Ik zeker niet, want dan zou ik op een gegeven moment zeggen van jongens, wat heeft het allemaal voor nut? Ik bedoel, wat heeft het voor nut om, om, om werelddelen in de honger laten te zitten, werelddelen in de armoede laten te zitten? Hier lopen ze te praten, we moeten veertien dagen, ik hoop dat veertien dagen regent, terwijl de andere mensen staan er drie meter in het water. Ja. ja, goed. Dat... Ja, nee, Piet, ik ga het hierbij laten. Ja, ik vind het prima, Klaas. Ik wens jou nog een... Hele prettige uitzending. Ja, die duurt niet zo gek lang meer, maar toch bedankt. Nee, daarom. En misschien ik een, kroon een het vaak in dit opzicht Lijkt mij leuk. In ieder geval ja, bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Okay. Doeg, Piet. Blijft. Goeienacht. Doei, doei. Mevrouw Holderik. Ja, ik zou zo graag een uh, pianiste Ingrid Hebler willen zijn. Ze speelde meestal Mozart. En wat ze zo prachtig speelde was de fantasie van Mozart. Ah, ja. Ingrid, u zegt ze speelde, dus. Ingrid, ik heb jaren niets meer van haar gehoord. Ik weet niet of ze nog leeft. En, en uh, wanneer, leeft, wanneer was zij actief? Nou, dat is alweer een jaar of tien, twaalf geleden dat ik haar gehoord heb. In de Doelen speelde dus ze toen. En was ze toen al een beetje op leeftijd? Mm, die, nou ja, tijd gaat snel, hè. <laughs> ja, ze zou toch ook wel een jaar of tachtig zijn, hoor. Oh, oké. Okay. Ja. En zijn ze zij een van de, de pianisten die u het meest geraakt heeft? Ja, omdat zij altijd, altijd, meestal Mozart speelde en, en vooral die fantasie van Mozart, ah, die speelden ze zo mooi, hè? En dat zou u ook wel willen? Ja, ik speel hem ook wel, maar niet zo mooi als zij, hoor. Oh nee, hoe speelt u hem dan? Goed. Ja, goed. Maar niet top. Nee. Maar voor de lol. Speelt u veel piano? Nou, niet meer zo veel. Niet meer zo veel. Maar, maar, zeg maar, toen u nog iets jonger was? Ja. Toen speelde ik toch wel. Nou, en heel jong ook niet, want dan had ik het toch wel te druk, hoor. Nee, maar... Ik, ja, ja. Ik speel toch wel graag. En wanneer heeft u het geleerd? Uh, nou, ik werd met mijn vijfde aan het piano gezet. Echt waar? Ja. En, en nu bent u... Mag ik ben nu negentig. 90? Ja. Dus u speelt al 85 jaar piano? Nee hoor, met tussenpozen. Jawel, maar goed, toch sinds vijf... Dus ja, sinds... Uh... Ja, ja, behoorlijk wat jaartjes. Zo. En, en als je 90 bent, doen die ze het dan nog een beetje? Ja, ze doen het nog aardig. Echt waar? Wat goed. Ja, het wordt wel minder, maar ze doen het nog aardig. Ja. En waarom merk je dat minder wordt? Wordt, wordt het minder snel? Uh, nou ja, in je ogen wordt het wat minder. Je raakt je flair een beetje kwijt, hè? Ja. Maar ik speel toch nog wel gezellig, hoor. En ik speel toch ook nog wel een katermannetje. Ach, met wie doet u dat? Uh, ook met een, uh, een van de katermannengroep. En, en zijn die ook een, een beetje op leeftijd dan? ook? Ja, die is ook tachtig. <laughs> maar we spelen toch nog gezellig. Het, het klinkt hartstikke leuk. En hoe vaak speelt u dan nog? Nou, op, zo wanneer ik even de geest heb. Dan uh, speel ik nog wel eens een uurtje. En Heeft u die vaak? Nou, een paar keer per week wel hoor. Dat ja. Dat, dat, dat houdt je ook wel een beetje jong, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Het houdt je wel fit. En waarom bent u nooit een Ingrid Hebler geworden? Vrij jong getrouwd en in, in, in de oorlog kwam. Ja, in de oorlog toch ook wel juist. Wel, ja. ja, een vriend van mijn man, die was muzikus, die speelde vijf instrumenten. En die was half joods, dus die kon. En die, die heeft mij ook wel geleerd violisten te begeleiden. Dat is, en, en, dus in die periode heeft u veel gespeeld? Ja. Maar, maar had u net niet, net niet zoveel talent als Ingrid Hepler? of heeft nou, denk talent had ik niet. Oh. Ik ben gewoon muzikaal en ik, ik doe graag. Ja. Wat, wat, wat doet u verder nou uh, nog om, om de tijd een beetje leuk door te komen? Uh, nou ja, veel lezen. Het is een, uh, ik heb bij mijn uh, 76e ongeluk gehad, dus toen kwam er van wandelen ook niet veel meer. Oh. Ja Jammer, want ik was op weg toen om 30 kilometer per dag te gaan wandelen, maar dat was ineens afgelopen. Dus uh, ja, en dan wordt je natuurlijk als je ouder wordt, je, je kennis- en vriendenkring wordt natuurlijk minder. Ja. ja, nee, snap ik. Dus um, ja, nou, ja, dat was het. Ingrid Hepler dus. Ingrid ik ik had nog, nog nooit. Hey, er, nog één vraag had ik, want u leest ja. veel. Heeft u Don Shot gelezen? Nee, nee, nee. Ik lees veel geschiedenisboeken. Ja, dat ik ja. dan. Ja, en, en politiek, daar dat, dat lees ik, hou ik ook wel het lekker bij. Nou. Heel goed. Dank u wel voor het bellen. Ja, goed. En wel welterusten, mochten jullie binnenkort naar het gaan. Dank u wel, hè? Ja, dag. Mevrouw Holderik was dat. En um, ja, we gaan nog even één plaatje doen. En dat is, denk ik, Rafael Gualazzi. Oh, dat is niet zo. Wie is het wel dan? Splendid is dit, met heel Me Out. I'm not the victim. I'm not the cause. I'm not the image in the mirror. Every morning you wake up and I fight for your love. Not. but baby, I'm a rolling stone and sometimes skipping out, then I feel freedom and your love is a drop, you know I need my space and you know I need my time, glad you stay around and happy you are mine, but I'm short in words, so hear me, out. Sometimes I hope you're in a mood and don't you jump to conclusions. Whenever I'm on the loose, I even fight for your dreams. I'll make them all come true. Please give me space and time. I'm not trying to be rude. But my time alone is the love I gain from you. Happy we're together. To have you by my side. Let's just be happy and let's just get the fighting. I can't tell you what you want. En dit was dit met uh, Hear Me Out. Een, een nummer dat zij, ik denk... Ik niet, ja, oh ja dit, jaar, dit jaar hebben we opgenomen. Ik ken die bin niet, maar het klonk wel mooi, vond ik. Ja, uh, het is bijna afgelopen, deze aflevering van Luna. Daarna komt Max met nachtzuster. Maar eerst ga ik nog even vertellen wat we morgen gaan doen in Luna, Want dan praat uh, Lex Bolmeijer met architect Nanne de Ru. Uh, die Nanne de Rue, die uh,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 En wat hij daar nog steeds mooi aan vindt. Dus het is waarschijnlijk heel lang geleden ontworpen. Maar wat vindt hij er nu nog steeds mooi aan? Wat zou hij nu nog precies zo doen? Ik wens jullie een hele goede nacht en een mooi gesprek. Nou, dat is morgen in Casaluna. Uh, dan krijgen we weekend en maandag is er ook weer een aflevering van Casaluna. Ik ben er zelf volgende week vrijdag weer. En dat is trouwens de laatste reguliere aflevering dan van Casaluna, Want dan begint de zomer voor ons al met heel veel van die zomernachten. Hè. Die, uh, ja, die kent u misschien nog wel van vorig jaar. Dat wordt weer mooi. Dan zijn er mensen die gaan uh, anderhalf uur lang zonder presentator een uitzending maken. Dat is heel bijzonder. En dat begint dus na volgende week. Volgende week nog een, uh, een week lang gewone afleveringen. En dan de zomer met herhalingen en ook met die zomernachten. Goed, uh, hier op de zender zometeen Astrid de Jong met Nachtzuster. Uh, ja, zo heet dat. En dat is van Omroep Max. Uh, wij zijn er morgen weer. En ik wens u uh, wat u ook gaat doen: ga luisteren of slapen. Ik. ik zou zeggen: ga even luisteren nog. Het is altijd leuk om naar te luisteren. Uh, in ieder geval, een goede nacht. En tot later weer.